driving me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 If they don't act funny On the way to the yacht We almost got caught Fast shooting mailbox Throwing where the cops is Yeah They got the Donuts, a Adjacent from the former Juice mailbox Fast that just exploded They gave chase From our man Steams and Ace, And we lost Those brothers With haste We cast it off And along We went off Bermuda to an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 Adelante de mis ojos, una bomba provocante. Esa boca linda, pescara, toma caliente, sale que mi papito, adelante de mis ojos, una bomba provocante. Esa boca linda. capito to eat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 I'm See you next time. Ergens in Frankrijk in de zon Zit een man die het tot gisteren nooit won Maar zijn auto toeg hier vlakbij uit de bocht Zonder hem, zonder, zonder Herman Want die had hem net verkocht Herman in de zon op een terras Leest in dat dat hij niet meer in leven.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 Van ZF via de kabel op 104.5.